Dit is Maud Schreurs met het NRS-journaal. De Nederlandse journalisten Dirk Bolt en Eugenio Vollender zijn vrijgelaten. Dat melden Colombiaanse media. De twee werden vastgehouden door guerrillabeweging ELN. En die meldt op Twitter dat de twee in goede gezondheid zijn vrijgelaten. Bolt en zijn cameraman werden zaterdag ontvoerd toen ze in het noorden van Colombia opnames maakten voor het programma Spoorloos. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het nieuws nog niet bevestigen. Oud-politiebaas Gerard Bouwman heeft onvoldoende toezicht gehouden op de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad. Maar hij heeft de raad niet omgekocht om de reorganisatie bij de politie erdoor te drukken. Blijkt uit het onderzoek naar de rol van Bouwman in de koraffaire, affaire Bevestigen verschillende bronnen aan de NOS. Het rapport hierover wordt dinsdag gepresenteerd. De centrale ondernemingsraad van de politie kwam een opspraak... na buitensporige uitgaven dit terwijl de politie reorganiseerde... en bijzonder krap zat. De Russische oppositieleider Navalny kan niet meedoen... aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is volgens de kiescommissie uitgesloten... omdat hij is veroordeeld voor een strafbaar feit... en zich daarom niet meer kandidaat mag stellen. Navalny is een uitgesproken tegenstander van president Poetin... Hij kreeg begin dit jaar een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar vanwege verduistering. Ook werd hij opgepakt vanwege het organiseren van demonstraties tegen Poetin. Bij verschillende bomaanslagen in Pakistan zijn zeker veertig doden gevallen. De eerste aanslag in het Zuidwesten met een auto vol explosieven was gericht tegen de politie. Zeven van de dertien doden waren agenten. Zowel IS als een afsplitsing van de Taliban zeggen achter de aanslag te zitten. Later op de dag ontplofte op een markt in het noordwesten van Pakistan twee bommen en daarbij vielen 27 doden. Het weer vanavond in het noorden bewolking en wat regen. Morgen trekt een gebied met lichte regen van noord naar zuid. Het wordt tussen 20 en 24 graden. En dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort in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 Yeah, I'll like with one another, tell me, buddy, we keep it covered, cover. yeah, we do, so much easier to hide and keep the truth from those that love us, uh -huh. let them discover, day gonna sing until the morning, gonna dance until the day, into pull of life day. until it's over, Cause this is a beautiful day, gonna love until the evening, keep on laughing all the way, pull of life until it's over, Cause this is a beautiful day, Put my feet back on the ground Put me up, take my heart op je radio met Angelica V en Coco Jumbo in de Calippo-remix. En daarvoor natuurlijk Gregory Allen Critchy. met This is a Beautiful Day in de Tombold remix Ja, oh, wat, wat hebben we er weer zin in, hè? Het mooie weer, uh, ja, dat moeten we eventjes achter ons laten. Maar ja, als je uh, naar buiten kijkt... dan, dan uh, weer uh, ja, de jas uh, toch wel een beetje aan. Maakt niet uit, er uh, zijn genoeg uh, feestjes dit weekend... En wat er komen te doen is, ja, dat hoor je straks natuurlijk voorbij komen. Want ik heb het allemaal op een rijtje gezet. Ja, voor zover we het hierbij zien, het op een rijtje zitten. Natuurlijk, over rijtjes gesproken, de charts. Er komen vanavond ook weer allemaal voorbij. Wat staat er deze week uh, in die velbegeerde top drie? Vorige week hebben we een, ja, moi moi, uh, top chart. Dus ik hoop dat deze week wat beter is. Ja, natuurlijk, hij is er weer bij de one and only DJ Dion Sydney. En hij gaat weer vlammen vanavond, hoor. Ja, ja. Hij heeft een ruzie met een paar artiesten omdat er al, toch al een paar promos uh, her en der zijn uitgelekt. Maar ja, zie wil natuurlijk altijd als eerste zijn, dus dat, dat nemen we maar voor lief. En over nieuwe muziek gesproken, kijk deze Lego met El Ritmo de Verdad en dan lekker in de Frankie resort remix. Je hoort hem hier bij See It. Tot 11 uur, de Hate Hit. En heet dat is, lekker zomers. Dus het is tijd voor een cocktail.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 We hebben hier vrolijk van Provetano en Federico Scavo en Volacandros in de Skrider Radio Edit. Ja, ik vind het lekker hoor. Oh ja, heb je er ook zo zin in? Oh, wat is er komend weekend allemaal te doen? Ja, waarschijnlijk heb je al je kaart al in huis. Of ja, je hebt echt geen idee wat je dit weekend moet doen. Nou, daar komt-ie hoor. Je hoeft deze zomer zeker niet te velen. Dat het festivalseizoen nu echt lekker voor start is gegaan, is meer dan duidelijk. Ook dit weekend staan er weer wat leuke festivals op de planning. Ik zie hier een Awakeningsfestival. Het bekendste Technofeest de Wereld heeft een eigen festival. Awakenings vindt dit weekend plaats op de zaterdag en de zondag in Spaarwoude. Het festival is uitverkocht. Maar ja, check uh, tickets nu uh, nu alvast maar eventjes. Want wie weet, kon je daar nog gewoon wat tickets? Misschien we nog wel voor minder ook. Kun je nog een extra biertje halen? Ja, dan het feest. Down the Rabbit Hole. Dit is voornamelijk een popfestival, maar ja... Vooral in de late uurtjes heeft de organisatie ook wat DJ's uh, gepland. Down the Rabbit Hole staat gepland van vrijdag tot en met zondag... bij recreatiegebied Groene Heuvels in Beuningen. Ja, dat is vlakbij Nijmegen. Ja, dan uh, voor de, het wat hardere stapwerk, ja. Er is ook wat te doen in Biddinghuizen. Namelijk Defcon One. Dit festival vindt plaats van vrijdag tot en met zondag... Uh, maar is helaas hartstikke uitverkocht. Check in de, ook in dit geval even ticketsweb. Daar zou je zomaar nog een kaartje kunnen scoren. Grote namen tijdens dit weekend zijn frequencers: Radical Redemption, Guns for Hire en Denekamp's Gespuis. Ja, dan heb je ook nog het feestje Cosmos. In Gent, België vindt dit weekend Cosmos plaats. Met namen als Blawan, Dasha Rush, Chris, Space It en de live act van de Amerikaanse Function. Wanneer je van rauwe, donkere techno houdt, is Cosmos zeker iets voor jou. Ja, en dan, dan hier bij. Bij ons eigen Bloemendaalse Strand. Vier dagen lang. Of drie dagen lang nog maar, ja. Hoe je het wil bekijken. 90 artiesten. 90 ex. Luminosity. Bij Beach Club uh, en uh, vroeger. En dat is niet zomaar een feestje. Oh. Ik zie namens Marcus Schultz. Ferry Korsten. Pini John O'Callaghan, Ram, Paul O'Gevold, ATB, uh, wat, wat komt er nog meer? Menno de Jong, Sien Thayas, uh, Andy Moore, uh, Marco Fee, Rank 1, Johan Giele, ja, alle trendse namen die ertoe doen, ja, die zijn er gewoon allemaal. En ja, dat feest dat gaat tot en met zondag uh, gewoon door. Ze komen van over de hele wereld, de mensen. Ik heb vandaag gewoon een beetje mee mogen uh, maken. En uh, een paar DJ's mogen ontmoeten. Ontzettend gezellig. Dus mocht je niet weten wat te doen. Score dan even kaart hier voor Luminosity At The Beach. Ja. Wil je vast in de stemming komen voor een leuk feestje. Blijf dan ook gewoon lekker luisteren hier bij See It, Want onze enige echte DJ Dion Sidney. Hij is er weer vanaf 10 uur bij. Met een daverende mix. En de plaat die, die hij uh, denk ik ook wel voorbij uh, zal horen komen. Dat is deze plaat van Nora en Pierre. Uh, Pure. Tears in your eyes. Hij is zo lekker. Dus ik hoop dat hij zo nog een keer draait. Nu! Nora en Pure. Snart meer nieuwtjes. En misschien gaan we nog wel wat harder weer vandaag hoor. Gewoon omdat het kan. I saw the tears in your eyes, they got me burning up inside, when I found you When I found you Another slide upon your face You gave it all with joy and grace When I found you on your face, you gave it all with joy and grace when I found you, when I found you. I saw the tears in your eyes, they got me burning up inside, when I found you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 Oh, nog een keertje doen. Zullen we dat doen? Nee, we doen het niet. Hey, maar wat we wel gaan doen. Amsterdam Music Festival. Ze lanceren namelijk een knijterdikke line-up. Jawel. Ook dit jaar vindt Amsterdam Music Festival, oftewel AMF afgekort, weer plaats in de Amsterdam Arena. In tegenstelling tot vorig jaar vinden de events weer plaats in de nacht. Dus geen dag events zoals in 2016. Dus. Party line-up. Ja, de volledige line-up heb ik hier. David Ketta. Dimitri Vegas en Like Mike. Don Diablo. Lucas en Steve. Marshmallow. Pinifici. Yellow Claw. En. Special act: Two superstar DJs become one. Ik zeg: Als je nog een kaart hebt, haal ze dan in huis, want. Dit gaat een feestje worden. En wat ook een feestje gaat worden: Dat is deze plaat van Friend Within. En Kideko met Burning Up. The Charts and the one and only DJ Dion Sydney. Zet hem hard. Kickin'.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 Fuck! Ging we eventjes hard, hè? Hey? Chesto en cashmere featuring Taily ride harder. En jawel. Zometeen de charts. Ja, heb je er een beetje zin in? Dat dacht ik al. Nu Joe Stone en Make love in deze oude klassieker. Dat vind ik altijd mooi hoor, liefde maken. Wat jou dennis, vind je, vind je dat ook mooi? Ja, ja, ja dat dacht ik al. Weet hey, je wat ik ook lekker vind, Dennis? Parkje, ja, hallo, dat, dat moest er gewoon eventjes. Ja, ik ga... ja, park, hey, zullen we gewoon eventjes kijken in de charts? Uh... Ja, wij gaan even kaarten. Moment, ja, kom dan. Momentje, momentje. Dat, dat, dat, nee. dat doe je maar in je eigen tijd, zeggen we dan. Ik kom hier soms uh, net uh, bij Luminosity uh, vandaan. Uh... Ja, helemaal uh, Wat pak je doen? Ja, nou, ongelooflijk wat de mensen er naartoe gaan, hè? Ja, het, is, nou, het duurt ook vier dagen, hè? Vier dagen feest. Vier dagen uit, lang. De, van donderdag tot en met zondag. Uit de hele wereld komen ze. En ja, is het, is het een dingetje of zo dat ze allemaal met uh, van die uh, bloemenkransen omlopen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Is dat zo? Lopen ze allemaal met bloemenkransen? Ja, jongen. Dat, uh, ik, ik zie ze voorbij komen. Ik denk, nou ja. Ik weet in ieder geval dat de taxis er goudgeld aan verdienen. Ja. Voor, voor een ritje vanaf het station, wat je, wat je normaal nog geen 15 euro kwijt bent... ...waar je nu uh, minimaal drie tientjes kwijt. Maar ze zijn er wel blij mee. De taxi, zeker, ja. Maar ja, we, we gingen naar de, de charts, want wat staat er deze... Zo, zo te is de lijst weer een beetje verfrist allemaal. We dus nou ja, hadden al, vorige keer de andere charts uh, natuurlijk erbij gepakt. Dus ja, we, we pakken gewoon even de, de Future House vandaag. En wat vinden we? Onze vrienden van Chocolate Puma en Bart B. Moore. Op nummer 10 met Rising Up. Lekker zomersplaatje. Ja, en die nieuwe plaat van hun. Oh, wij draaien hem al eventjes, maar ja. hij moet nog uitkomen. Wat zeg je? Hij Aansta moet nog uitkomen. Aanstaande maandag. Ja. Ik ja. Weet... Heb ik al. Hebben we hier gewoon al wat iets. Gewoon. Kan, Normaal. kan gewoon. Maar op nummer 9 vind ik uh, Golden Pineapple met Jay Hart bij. Jij ja, hebt we ook wel een tijdje in de roulatie. Ja. Gouden pijnappel. Pineapple pen. dan heb ik gelijk weer een of andere vage clip. Eh. Ja, ja, ja, ja. Je weet hoe dat gaat. En dan op nummer 8. 888. Onze grote vriend. IDX. Met feel the rush. Lekker nummertje. Heerlijk dit. Ja. oh, IDX uh, stel nooit teleur. Enormous tunes. Ja, ik vind het gewoon lekker. Ik zou het gewoon lekker laten lopen. Waar het niet maar dat er nog een nummer 7 is. Maar we moeten door. Joorde weer er vanavond door in de show. Coco Jumbo. Van Angelica V in de Calippo remix. Kijk, ik moest gelijk aan een ijsje denken. Dus ja. Lekkere uh, cola-calippootje. En dan zit iedereen te denken: waar is het origineel toch van? Ja. Wilt verklappen? Of zullen de mensen gewoon nog even de... laten nadenken? Het heeft iets met 90 te maken, de jaren 90. Yes. <laughs> Op nummer 6, ja ja, daar is die. Duke de en Gorgon City, real life. Your King Nations. Die is ook heel hard gegaan in een korte tijd, hè? Nou, ik geloof dat we hem twee maanden geleden draaiden. Toen, toen was hij echt helemaal net nieuw. Net uit de verpakking. Ja. En nu in de charge, ja. Zo gaat het. En dan de nummer 5, de Cube Guys. Samen met Bob Sinclair. En Kelly mm -hmm. Lee. Met Won't Stop. Ook al een tijdje door ons gedraaid. Ja, wel grappig, maar ja, door. Een plaat die je net al hoorde, Tears in Your Eyes, van Nora and Pure, of Spin and Deep, dus op de nummer 4. Beetje de vrouwelijke IDX is zij eigenlijk, hè? Ja, maar ik vind het zo lekker, gewoon... Maar euh... Haar platen zijn gewoon zo... Mooi geproduceerd. Goed gewoon, ja. ja. Er zit echt, echt kwaliteit in, gewoon... En ja, op de nummer 3. Joe Stone met Make Love. En die hoorde je net ook al voorbij komen. Jazeker. Ook zo lekker. Ja, Spinnen heeft het goed wel, voor elkaar. Wel, verdiend. Die, wel ja. verdiend, hoor, die derde plek. En op nummer 2, ja, onze ene echte Oliver Helden. Met Ibiza 77. Can you feel it? Ja, ja. En er kan er maar één, de absolute nummer één zijn... En dat is one and only Don Diablo met Save a Little Love. En eerlijk gezegd, ik vind het geen nummer 1. Nee, het is, het, is een, het is een leuk nummer, maar het is niet dat ik zeg, uh, wauw, geweldig. En nee. je, je, weet, je weet hoe gek ik op Don Diablo muziek ben. Maar, uh, We gunnen ja. je het allerbeste, maar van al deze tracks vind ik het niet de nummer één. Sorry. Ik, het is het net niet. Nee. Oké, okay, gewoon klaar. Andere plaat die ik wel leuk vind, dat is deze. Ja, die is lekker. Steve Blauw en Dario Rodriguez met Smackdown. Ik zeg, we draaien gewoon. En misschien hebben we tijd om nog even keihard te gaan. Want dat deden we vorige week ook, hè. Hard. En je weet wat er gebeurt als wij hard gaan hier. Dan gaan de andere zenders het daar Want wat gebeurde vorige week met Engelse Dennis? Hij was nog niet eens uit en wij draaiden hem hier gewoon uh, op de radio. En alleszijnders gaan er mee vandoor. Nou... We knallen Pot. hem zo nog gewoon erin hoor. Potverdikkie nog wat mij. Weer Smackdown. Via de sms. Stuur je bericht naar 4999. 4999. En begin met Radio ZFM. Dat is Radio Spatie ZFM. Sms naar 4999. 5 cent bericht. Een bitch, ik, ben trouw, leven, om, hemel, ik een engel op mijn schouders leven is a bitch, ik ben niet mijn schat? Vechten voor mijn leven, want de is een in de de hemel op de ik een engel op mijn schouders het leven is